Vanavond ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste Russische militairen zijn weg bij de kerncentrale van Tsjernobyl. Volgens Oekraïne zijn een bol militairen naar de grens met Belarus gegaan. Een paar troepen zouden zijn gebleven. Afgelopen dinsdag, tijdens de onderhandelingen, beloofden de Russen rond Kiev wat minder actief te zijn... Correspondent David-Jan Godfra merkt dat het daar nu rustiger is. Wat we wel hebben gemerkt is dat het de, de afgelopen nacht en ook vandaag overdag heel stil was in de zin van inkomend vuur. Dus van Russisch vuur dat van buiten naar Kiev toe wordt uh, ges, geschoten. En wat we wel hebben gehoord is dat de Oekraïners naar buiten de stad schieten, op de, op de Russen dus. Als het aan president Poetin ligt, betalen westerse landen vanaf morgen hun rekening voor Russisch gas in roebels. Economieverslaggever Eva Wiesing legt uit hoe zo'n betaling er dan uit komt te zien. Die energiemaatschappij moet straks twee rekeningen openen op de Gazprombank, Een dollar- of euro-rekening en een roebelrekening. Dat geld moet dan gestort worden op die ...euro- of dollarrekening, waarbij de Gazprom-bank ervoor zorgt dat het omgezet wordt in roebels... ...en dat daarmee die rekening aan Gazprom betaald wordt. En dat is dus een hele constructie. Putin dreigt de contracten stop te zetten als dat niet gebeurt. Hij wil hiermee de koers van de roebels steunen. Maar landen als Frankrijk, Nederland en Duitsland hebben al gezegd dat ze niet in roebels gaan betalen. En Maart roert zeker haar staart, want op verschillende plekken in Nederland heeft het gesneeuwd vandaag. Vooral in het noordoosten konden mensen genieten van een kleine witte sneeuwlaag, Zie deze verslaggever van RTV Noord. Me heen, kijk hier, valt het mee met de sneeuw is het toch al een, een en ander gedooid. Op de daken ligt het nog wel, in de rest van de provincie zie je toch wel witte grasvelden uh, die toch nog bezaaid zijn met sneeuw. Maar verder, het is te doen en op verschillende plekken sneeuwt het nog. Ja, die sneeuw zorgt ook voor gladde wegen, dat betekent strooien. Het is maar goed dat die sneeuwbuien er nu zijn, want morgen is de laatste strooidag. Gelukkig hadden ze nog niet al het spul opgeruimd. We strooien in één ronde 12 ton zout. We strooien 15 gram op dit moment op de weg, dus uh, er ligt in in principe voldoende zout uh, zo meteen na een rondje. Dus uh, dat zou genoeg moeten zijn. Het weer, ja, het wordt op steeds meer plekken glibberen door de sneeuw of natte sneeuw. En morgen wordt het een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Een aantal nummers die op een EP moeten komen. Groot gevaarlijk stip. bescherm ze van gevaar Eventjes geduld nog Ik beloof het duurt niet lang Moeder zou die me vast En grijpt ze bij je arm. Yes,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 No, I'm not eligible Quiet. yet. this.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 Hangt met zoveel dingen af. Uh, de collega's van de lokale omroep Volendam, Edam... en dan heb ik het over Roy de Smet en Kees Meijzen... die hadden al een van de nummers uh, laten horen van dat album. En volgens mij... en dan moet ik het even goed uh, bekijken... is dat uh, Brad Games' Giant Slaves. Dat nummer dat hebben ze volgens mij afgelopen maandag uh, laten horen. Maar ik ben ook niet de, de broerste om het hele album meteen morgen weg te geven. Dus uh, draai ik ook een track. En dat is Maybe I've Been Lying van Francis album Black. We you like our Parable. Can you teach?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 Champagne bij de wijn. Champagne. Champagne bij de wijn. Champagne, champagne. Ja, ja. Water mag je houden van me, doe alleen. Champagne bij de wijn. Ik ben misschien wat eigenwijs, zeker weten. Al was ik bot, dan spijt het mij, misschien een ja, beetje, haha. sorry, maar ik kies met mijn hart.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 Certain brand and status is a thing And others decide your worth Everything feels uncomfortable Everything feels